Boeren, die langs die neugelen kroegen ploegen die de overs laten zwoegen, die verrennen, bierdroegen. Het zijn de knopploegen die zich gedrochtig gedroegen. En ze kapperen op degene die vriendelijk op vuur vloegen. Stoot je niet per ongeluk, gewoon hem met de stangen. De klappen zal je vangen van je. Uit hangen mannelijk van mannen of vraag voor de mannen. Geen protest, geen stress, de sfeer. zijn relaxed En draag je een vest, die levenslust getest Door de rest van die rare klik het west. en Die kokos keile kamers, zeker niet de best En het bloed op bloed als en ruik verschroeit, verknoeid leventjes en blijft ongeboeid, vermoeid Want als je hart goed complete de disco lekker uitgroeit Het een piloot, terwijl mijn rampie verder vloeit De frisse frustratie die fritst voorbij Homies zijn en zijn, niets gebeurt Want de dood wordt je bespaard Want een rekenen niks valt Maar wordt verklaard het toch Het Is gedagvaard Uitspraak via de taart De uitvaart Weer drie families die bespaard Deze groep familieleden Die agressie mede van tolerantie streden. Zo gaat het in de steden Je hoort de gebeden Van hen die nooit iets steden, Omgelegd zonder reden En onnodig overleden Straden. Een groepje op straten groepje op straten Een groepje op straten Een groepje op straten Het is een groepje op straten Groepje op stratum, Klap een pak om trappen als de beestrum van een hakkeralbum. Met een vest op met de magnum. Geen enorm loopt storm, van vanuit of het gorkum. Groepje op stratum, Klap een pak om trappen als de beestrum van een hakkeralbum. Met een vest op met de magnum. Geen enorm loopt storm, van vanuit of het gorkum. Ik probeer het te vergeten, hopelijk nacht nog geweten. Gaat dat aan je vreten? vreten. Laat het jou s'nachts druppels weten, moet je weten complex is nimmer te meten, jouw ja, persoonlijke ja, persoonlijkheid gespleten, je moest jezelf bewijzen, nou hoor je steeds op krijzen, je neemt de plof heiser die de tijdelijke rust eisen, alle wereldwijze, die zouden jou bewijzen, wijzen? omdat de doden niet, de reizen. niet de de de reizen. te reizen, en men niet de tijd reizen, om net te prijzen, jouw agressie komt dan niet, wordt een sterk door straat door je meisje in de niet, monogame relatie, laat je studieprestatie, het is scoren in de natie, je, je richt je, je concentratie, op die kleine irritatie, wordt slachtoffer, met bracht offen. offer, ze ook in de koffer, ze vonden vet roffer, die ander bleek toffer doffer. en de boffer Want de ploffen gaf de of doffer boffer. Die meid die ging gehypt tot de spijt dat benen wijd Ten onschuldigheid werd bestreden door oneerlijkheid En verleid omdat die beter vrij is sommigheid Het is veel haat en dat het gebeurde geheid We gaan op stap met een wapen, de lege fles oprapen Bereid deze kraken of die andere man zijn kapen Als je naar zijn meid staat te gapen Evolutietheorie of zijn wij nog allemaal apen? apen? Kijk even hoe het gaat maat Want eventjes, jouw rechterhand. je op straat, het... eh? Probeer eens oh, met de buik of... Wat, wat, wat ja. moeten jullie nou, man? Roepie op straat. Wat, wat zijn dat voor figuren? Groepje op stratum, dials bubblegum. Man klappen, pakken, trappen. was de beestrum van een album, Met een vest op met de magnum. Genorm loopt storm van of wat het gorken. Groepje op stratum, dials bubblegum. Man klappen, pakken, trappen. was de beestrum van een album, Met die vest op met de magnum. Geen norm loopt storm van of wat het gorken.